Uur. Het zou zo een uh, nieuwe suske en wiske kunnen zijn. Shinky en de krimpende voeten. Vinfried Baaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Shinky Knecht, de hè? die komt weer op de baan vandaag. en hij schijnt last te hebben van uh, krimpende voeten. Dat komt door gewichtsverlies, minder vocht in zijn lijf... en dat maakt dan zijn voeten kleiner en dat is lastig met zijn schoenen. Dat, dat las ik allemaal net. Vandaar, Gio gaat daar straks vast meer over vertellen... want hij heeft natuurlijk weer het laatste nieuws vanuit Gangnung. Verder, de gemeenteraadsverkiezingen met SP-frontvrouw Marijnissen is als hologram. Politiek krijgt zo steeds minder om het lijf, zou je kunnen zeggen. Maar eerst een overzicht van het nieuws op dit moment. En dat krijgt u van Elisabeth Stijns. Goedemorgen. Goedemorgen. De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan... waardoor criminelen hun gang kunnen gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Politiebond... dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De vakbond heeft gesprekken gevoerd met zo'n 400 rechercheurs. Die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen. Nederland is volgens hen uitgegroeid tot een narcostaat... waar drugshandel de vrije loop krijgt... en criminele groepen vaak met rust worden gelaten. De bond wil er snel zeker 2000 rechercheurs bij. Kledingconcern CNA onderzoekt of het waar is dat een deel van hun kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt. De Britse journalist Peter Humphrey schreef dat in de Financial Times. Hij zat zelf twee jaar gevangen in China nadat hij was opgepakt toen hij met een onderzoek bezig was. Hij beschrijft hoe in de gevangenis gedetineerden gedwongen werkten voor grote bedrijven zoals CNA en ook H&M. CNA zegt dat het de zaak zeer serieus neemt. Steeds meer Nederlanders hebben een motor- en een motorrijbewijs... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari hadden zo'n 1,4 miljoen mensen een Nederlands motorrijbewijs. Dat is ongeveer 1 op de 9 volwassenen. Onder hen zijn steeds meer 50-plussers, ruim 800.000. Verder slaagden vorig jaar 27.000 mensen voor hun examen... en dat is het hoogste aantal sinds 2003, meldt de BOVAG op basis van het CBR.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 Het hof had de kaart met die kies kiesdistricten eerder ongeldig verklaard... omdat ze zo ingedeeld waren dat de Republikeinse kandidaten... bijna overal de meerderheid zouden halen. En het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is deze ochtend... waarschijnlijk weer operationeel. Het ziekenhuis had veel last van de stroomstoring... die gisterochtend Arnhem en omgeving trof. 52.000 huishoudens kregen te maken met stroomuitval. Het ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Maar er waren problemen met onder meer de telefooncentrale en het computernetwerk. De polykliniek en de operatiekamers werden gesloten. Maar die gaan in de loop van de ochtend dus weer open. Het weer in het noordoosten vriest het nog. En in het zuidwesten valt wat regen. Later overal droog met steeds meer zon. Het wordt een graad of zes. Vanaf morgen steeds meer zon. En s'nachts ook lichte tot matige vorst. Het NOS Radio 1 Journal. Mensen die uh, illegaal in Nederland verblijven... worden vaak te lang opgesloten in een gevangenis voor vreemdelingen. Strafdetentie is een paardenmiddel om mensen die niet gevaarlijk... en niet crimineel zijn op te sluiten... met als enige doel om ze uiteindelijk het land uit te krijgen. Dat stelt Amnesty International in twee onderzoeken... die de Mensenrechtenorganisatie vandaag publiceert... over de Nederlandse vreemdelingendetentie. Amnesty houdt deze detentiecentra nauw in de gaten... sinds de brand in een cellencomplex op Schiphol in 2005... waarbij elf mensen om het leven kwamen. Annemarie Busser is van Amnesty International. Mevrouw Busser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U constateert dat mensen vaak dus te lang worden opgesloten... Hè, in die detentiecentra. Ja. Ja. Um, u kent meerdere gevallen. Kunt u een voorbeeld geven van iemand die volgens u veel te lang vastzit? Nou ja, kijk... Um...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 Annemarie marie Busser van Amnesty International, dank u wel. NOS Radio 1 Journal. We gaan nog even terug naar gisteravond. Er was het een en ander op Radio en TV. Wellicht heeft u het gemist? Um, Sonja Holleder werd gisteren voor het eerst gehoord... als getuige in het proces tegen Willem Holleder. Dat werd veel nabesproken op tv. Misdaadverslaggever Haki Lensink uh, vertelde in RTL Late Night... dat ze anders overkwam dan hij had verwacht. Zenuwachtig, dat kon je duidelijk horen. Er zat veel emotie in. En ik had verwacht dat ze wat terughoudender zou zijn. Ja, ik had toch een beeld van een bang vogeltje... door wat er in de media was verschenen uit het boek. En dat maar dat, niet... dat, was niet, dat was niet zo. Nee, nee, ik vond het fel en ze was boos. Dat liet ze goed mee. Ook Holleder gedroeg zich volgens Lensink... anders dan tijdens de eerste dagen van zijn proces. Jij hebt Willem Hollede gezien. Hij mag niet praten vandaag. Hij mocht niks zeggen, morgen nee, wel. Had Hoe... hij moeite mee om niet te praten. Ja, want wat, wat, wat merk je aan zijn lichaamstaal vandaag? Ja, je, we zien hem van achter, maar je ziet dat hij... hij was heel bewegelijk, deed zijn draaien uit... Uh, en je zag dat hij zich in moest houden. Was dat anders dan andere dagen? Ja, hij was, hij was onrustig. In de getuigenis van Sonja zaten een aantal opmerkelijke zaken... vertelde rechtbankverslaggever Saskia Belleman weer bij Jinek. Waaronder dit verhaal. Hij kwam bij haar poepen, was het letterlijk. Dan liep hij de badkamer in, zette de douche aan of hij zette de droger aan... om te voorkomen dat het gesprek zou worden afgeluisterd. En droeg Sonja op om er gezellig bij te komen zitten. En dan vertelde hij er van alles over Willem Enstra, over Thomas van der Bijl... Het getuigenvoor van Sonja gaat morgenmiddag verder. Dan mag haar broer ook zelf vragen stellen. En Astrid Holleder, de andere zus, wordt in maart ondervraagd. We blijven even bij Jinek, want daar waren ook de gewaardeerde leden... van het Forum voor Democratie, Arthur Legger en Gert Redijk. Volgens Legger wil Thierry Baudet dat de partij alleen maar om hem draait. En de situatie waarin wij nu hier zitten, komt hem heel goed uit... Waarom? Dit is precies wat hij wil. Hij wil gewoon een partij... die helemaal gecentreerd is om één persoon. Oh. Dit is eigenlijk fantastisch voor hem. Hij wil helemaal niet dat gezeur van een vereniging. Die leden van hem, die 24.000 leden, dat is gewoon een cash cow. Een cash cow? Dat, een cash cow. Die betalen gewoon. Het is gewoon handig. En daardoor krijgt hij ook subsidie van het Rijk. Transavia-passagiers die vanochtend op vakantie gaan... hoeven zich volgens Transavia-topman Matthijs ten Brink... geen zorgen te maken dat hun vlucht niet doorgaat. Dat vertelde hij gisteravond in Nieuwsuur. Kunt u garanderen dat mensen die een ticket hebben morgen... kunnen instappen en wegvliegen? Ja. We hebben uh, vandaag een, een actie gehad. Uh, we hebben ook met elkaar afgesproken dat, uh, dat die ook van tevoren wordt aangekondigd. Um, en, uh, en morgen verwachten wij gewoon een, uh, een normale operatie te draaien. Dat gaat dus over deze ochtend. Voor uh, de rest van de week kon hij nog geen garanties geven. Afgesproken is dat de stakingen 12 uur van tevoren worden aangekondigd. En voor wie niet op vakantie gaat... ja, let op, de schaatsen kunnen uit het vet... want de Russische beer is aan de aantocht. Dat vertelde meteoroloog Dennis Wild in RTL Late Night. Het is eigenlijk een beetje een beeldspraak. Want, uh, uh, het gaat over de kou die zich altijd in Rusland ophoudt, in Siberië. Um, en die zit opgesloten, normaal gesproken. He, dus hoe hoe gaat opgesloten? Ik, nou ja, Door de drugsystemen zoals ze verdeeld zijn op het noordelijk halfrond... kan dat niet heel veel kanten op. Maar zijn momenten waarop de Russische beer loskomt. Ja, nou, daar gaan we het straks maar eens even over hebben... met onze mannen van Weerplaza. Vanaf het komend weekend gaat de temperatuur flink dalen... en dan zal er waarschijnlijk hier en daar... op natuurijs geschaatst kunnen worden. Dat was gisteravond op Radio NTV. We gaan zometeen de voorpagina's van de kranten doornemen. Elisabeth, ja toch? Ja. Ja, ja zeker. Eerst Bed Midler en Beast of Burden. Middler dus, en Beast of Burden. 16 minuten over 6. De voorpagina's van de kranten, Elisabeth. Gemeenten moeten zorgen dat de fietspaden veiliger worden. ANWB-directeur Frits van Brugge zegt dat in het AD. Hij vindt dat de verkeersveiligheid in vergetelheid is geraakt, en hij zegt dat het tijd is voor een wake-up-call. Het onderzoek blijkt dat zo'n 27% van de ruim 22.000 ANWB-leden zich onveilig voelt op de fiets. Vooral in Amsterdam, Delft en Maastricht is dat het geval. De ANWB wil daarom met grote gemeenten in gesprek over de verkeersveiligheid. Volgens de bond moet per plaats bekeken worden... of er bijvoorbeeld 30 zones voor auto's bij moeten komen. Nabestaanden en collega's van de Nederlandse militairen... die omkwamen bij een mortierongeluk in Mali... halen in een nieuw boek fel uit naar defensie. In het boek Dood door eigen vuur... komen tientallen bekenden van de drie omgekomen mannen aan het woord... onder wie een aantal commando's en officieren... Zij leggen een directe link tussen de bezuinigingen bij Defensie... en het fatale mortierongeluk, schrijven de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. En later in deze uitzending, om kwart over negen ongeveer... praten we met de schrijver van het boek, Charles Sanders. Wietolie is bezig aan een opmars. Op tien locaties in het land kunnen mensen er nu zonder doktersrecept aankomen, meldt Trouw. Het middel zou chronische pijn, misselijkheid en andere kwalen tegengaan. En volgens de krant wordt het steeds vaker gebruikt door bijvoorbeeld mensen met kanker, reuma of MS. De verkoop van de olie is eigenlijk verboden, maar het bezit van kleine hoeveelheden wordt gedoogd. De wetenschap is nog verdeeld over de olie, maar omdat het middel zo populair is, overwegen gemeenten nu om de regels te versoepelen. En de Nederlandse politie spoort geregeld verdachten op... met behulp van gezichtsherkenning. Vorig jaar werden met technologie 93 verdachten gekoppeld... aan een persoon in de database, meldt NRC Next. Daarbij ging het om hele uiteenlopende zaken... van winkeldiefstal tot terreur... zegt een specialist van de nationale politie in de krant. Hij is blij met de software die een foto van een verdachte... door een database met ruim een miljoen afbeeldingen... van veroordeelden en arrestanten haalt. De politie gebruikte de technologie zo'n duizend keer... Keer. Dus in ruim 900 gevallen leverde de gezichtsherkenning helemaal niks op. Elisabeth, dankjewel. Pagina grote advertenties op de voorkant van Indiase kranten. Trump is hier, staat er. Ben jij uitgenodigd? Vraagteken. Indiase vastgoedinvesteerders krijgen deze week een buitenkantje. Ze kunnen converseren en dineren, zo staat er verder met Donald Trump. De junior versie, weliswaar. De oudste zoon van de Amerikaanse president is in India om de ontwikkeling van de Trump Towers in dat land te promoten. Each apartment uh, is about 6094 square feet. We've got five bedrooms, living room, a separate dining area, as well as a separate deck area. En dit is een van de makelaars daar. Die laat uh, de Trump appartementen in India zien die voor anderhalf miljoen dollar uh, te koop zijn. Het lijkt een zakentrip, maar volgens critici is er meer aan de hand. Correspondent Aletta André, um, wat komt Trump Jr. doen daar? Ja, de, de Trump-organisatie ontwikkelt dus luxe vastgoed in meerdere steden in India. Mumbai, Gurgaan, bij Delhi in de buurt, Pune, Kolkata. Uh, India is, is de grootste internationale markt voor de Trumps. Uh, en dan gaat het dus om echt luxe appartementen. Je hoorde het net al. Uh, nou ja, als je de advertenties mag geloven, woon je dan naast cricketers en Bollywoodsterren. Je hebt een privélift, zwembad. Hm. Uh, nou ja, en, en om dit te promoten, uh, beloof, uh, ja, beloven ze dus een uh, diner, een feest met uh, Donald Jr. Als je nu een appartement koopt en tenminste uh, 38.000 euro inlegt als eerste boekingskosten. Kijk, goedkoop is het niet, dat mogen duidelijk zijn. Maar jij zegt dus, uh, het is de grootste internationale markt, uh, India. Uh, dan neem ik aan dat uh, Trump met veel egaars wordt ontvangen daar. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. De, de naam Trump is populair. Dat komt ook wel uh, door de, pre de president. Die uh, probeert nu de. Banden met India aan uh, te leggen. Hij trekt een harde lijn juist tegen de rivalen van India, Pakistan, China. Uh, dus dat helpt. Mm. In juni kreeg de president nog een uh, warme knuffel van uh, de Indiaanse premier Modi toen hij uh, Washington bezocht. Uh, nou ja, en je zag het ook in november. Toen kwam Ivanka Trump naar uh, India voor een zakelijk congres, waar ook premier Modi was. En ja, de kranten stonden er helemaal vol mee. Uh, foto's van Ivanka en Modi. Uh, de bedelaars werden van straat geveegd om haar uh, te plezieren. Uh, nou ja, en, en Junior mag ook uh, premier Modi ontmoeten. Hij is ook spreker op een zakelijk congres waar uh, premier Modi ook spreekt. Ja. Uh, Trump is nu eenmaal de baas uh, sinds vader president werd... Hè, van, van het uh, imperium van de Trumps. Uh, dus Trump junior doet gewoon zijn werk, zou je kunnen zeggen daar in India. Waar, maar is er dan toch kritiek? Ja, ja, de familie uh, zegt het zakelijk imperium en de overheid zijn volledig gescheiden. Maar je kunt je afvragen, is dat wel zo... als je dus eigenlijk gewoon uh, ontmoetingen met de zoon van de president verkoopt? Ja, In India denken mensen Trump, dat is de Amerikaanse president... Uh, dat is een statussymbool. Zo'n appartement willen wij wel. Dus het versterkt elkaar. Ja, bovendien mag hij dus spreken op een uh, conferentie... over het onderwerp bilaterale relaties tussen India en de Verenigde Staten. Op een moment dat de president de banden met India probeert aan te halen. Uh, ja, en uh, zo'n lift ook absoluut mee op de, op de naam Trump. De gemiddelde Indiër die, uh, die, die weet eigenlijk... Uh, niet dat uh, Trump ook iets met gebouwen doet. Dus uh, hm. dat, uh, dat helpt hem wel, ja. Ja, Maar ik bedoel, ze maken handig gebruik van, uh, van de faam... die vader uh, Trump heeft, maar het mag wel, toch? Ja, het is niet verboden. Het is uh, niet uh, illegaal. Trump Jr. is gewoon een burger, maakt geen onderdeel van de overheid uit. Uh, maar ja, de, de krant hier, uh, Economic Times bijvoorbeeld, zegt ook... je, je, kan, uh, de, uh, ja, je kan het de Indiër niet kwalijk nemen als hij het verschil niet ziet. Want hij arriveert in privéjet Trump Force One. Uh, hij neemt beveiliging mee van de overheid. Um, ja, en, uh, uh, de ja, president en Ivanka die, die zijn allemaal verwijderd... van de marketing die met de gebouwen te maken hebben. Maar ja... Uh ja weet, weet, weet de, de gemiddelde Indiër wel precies het uh, verschil. Mm. En je merkt dat het echt helpt. Want dit vastgoedproject waar het nu om gaat... dat is een van de snelste verkopende ooit volgens het bedrijf zelf. Er is al voor 77 miljoen dollar uh, uh, verkocht aan appartementen. En bovendien zeggen ook de lokale, uh, uh, de lokale vastgoedhandelaren... Uh, tegen Washington Post bijvoorbeeld... dat regelmatige promotie in persoon in India door iemand van de familie Trump... onderdeel uitmaakte van de deal om hier te bouwen in de naam Trump. Ja. Um, Aletta André, onze correspondent over het bezoek van Trump Jr. aan India. dus Vanwege het grote vastgoedproject daar. Aletta, dank je wel. De provinciale staten in Utrecht dan, die hebben een lange avond gehad euh, met vergaderen. De statenleden waren met spoed bij elkaar gekomen om te praten over een brief. En die brief kwam van de U10, dat zijn tien gemeentes in de provincie Utrecht. En in die brief zei die gemeente nogal kritisch over het mobiliteitsbeleid van de provincie. Maar met die brief was weer van alles aan de hand. Verslaggever Martijn van der Zanden was bij dat debat in het provinciehuis. En dat is een lang debat. Het duurt bijna vijf uur voor de commissaris van de Koning het volgende kan zeggen. Ik sluit de vergadering en wens u allemaal een goede nachtrust. Tot die tijd gaat het dus onder andere over een brief van de U10. Deze brief gaat over het mobiliteitsplan van de provincie. En over de Uithoflijn. Die moet van Hartje Utrecht naar de Uithof, de plek van de universiteit, hogescholen en het academische ziekenhuis... Onlangs werd bekend dat de Uithoflijn zeker een jaar vertraagd is... en tientallen miljoenen euro's duurder gaat worden. Geld dat grotendeels door de provincie betaald moet gaan worden. En daar gaat het onder andere in die brief over. Die lijkt door tien wethouders gestuurd. Maar de opstellers van de brief... dat zijn de wethouders uit Utrecht en Houten... hebben de brief, nadat hij door de andere wethouders was gezien... nog aangepast. En daar wisten die andere wethouders niets van. Kortom heibel in de tent. De oppositiepartijen in de Provinciale Staat ruiken bloed. We zijn voor gelogen. Er worden missluiers en rookgordijnen opgetrokken. De partijen vinden dat de provincie de regie kwijt is. We moeten verder, voortvarend graag. En ik vraag de coalitiepartijen wat voor ideeën ze daarbij hebben. Hoe wil men de relatie verbeteren met de U10? Het woord vertrouwen, dat valt ook vaak. Is de U10 en de stad Utrecht voorop wel een betrouwbare... Partner. Kunnen we er nog wel van uitgaan dat wat in de brieven staat ook echt namens de tien gemeenten wordt ingebracht? Er is een hoofdrol in deze affaire voor Lot van Hooidonk. Zij is namens GroenLinks wethouder in Utrecht. Ze heeft eerder toegegeven dat de inhoud van de brief inderdaad veranderd is. Maar dat dat niet opzettelijk is gebeurd. Toch heeft de brief grote gevolgen. Op de dag dat de brief verschijnt stapt in het provinciehuis VVD-gedeputeerde Verbeek op. Pijnlijk, want GroenLinks zit hier samen met de VVD in de coalitie. De VVD in de provincie wil via een motie afdwingen... dat onderzocht wordt of het bestuur van de stad Utrecht... waar GroenLinks dus ook in de coalitie zit... wat betreft dit dossier onder soort van toezicht kan worden geplaatst. Ik richt mij tot de stad, omdat de gedeputeerde die de afspraken gemaakt heeft... Erop heeft gereken, niet op heeft gerekend dat de stad een afspraak kon verbreken op deze manier. De andere coalitiepartijen in de provincie reageren als door een hond gebeten. Ja, dat is zodanig slecht voor de verhoudingen tussen beiden. Dat is gewoon, ja, dat is dodelijk. Zoiets kun je gewoon niet doen. En ook de gedeputeerde die de portefeuille tijdelijk van de opgestapte VVD heeft opgenomen... vindt het geen goed plan. U geeft de opvolger van... ...de gedeputeerde Verbeek, mijn collega, nogal een opdracht mee. Uh, eigenlijk een, een hypotheek op mijn aanstaande collega... ...waar ik eigenlijk uh, van schrik. En ik eigenlijk ook zou zeggen... ...kunt u dat uw collega wel aandoen... ...gelet op het feit dat hij of zij fors in moet werken... ...en dan ook nog aan de bak moet om in een jaar tijd... ...dat project weer terug op de rails te zetten. Uiteindelijk trekt de VVD de keutel in. Maar het laatste woord is hier nog lang niet over gezegd. Komende woensdag staat er opnieuw een vergadering op de rol. Dan met de wethouders van de U10. Het bleef nog lang onrustig dus bij de provinciale staten in Utrecht. Martijn van der Sande deed verslag. Een tas... Heb ik, met de muziek erin. Ik wou zeggen, een plaat uit eigen tas ga ik draaien. Uh, en dat ga ik ook doen. X uh, is een Amerikaans beentje. Heel leuk beentje. Ja, retro soul. Nou ja, goed, dat kunt u een beetje verwachten. Uh, My Heart Cries is dit. X en My Heart Cries NPO Radio 1. over half zeven, de hoofdpunten van het nieuws. De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse politiebond die er 2000 rechercheurs bij wil. De vakbond heeft gesprekken gevoerd met zo'n 400 rechercheurs. Die zeggen dat zeker vier van de vijf zaken blijven liggen en dat drugshandel vaak de vrije loop krijgt. Mensen die illegaal in Nederland zijn worden vaak te lang opgesloten in detentiecentra, zegt Amnesty International. Vreemdelingen worden vastgezet met de bedoeling dat ze uiteindelijk het land uitgaan. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie duurt het vaak lang voor er uitzicht is op uitzetting. En ook vindt Amnesty strafdetentie een te zwaar middel voor mensen die niet gevaarlijk of crimineel zijn. Door aanhoudende bombardementen en beschietingen door het Syrische regeringsleger zijn in de rebellen-enclave Oost-Gauta zeker 94 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan 300 gewonden, meldt het Syrische Observato Observatorium voor Mensenrechten. Oost-Gauta wordt sinds 2013 belegerd en de situatie is volgens de VN nijpend.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 Het weer in het noordoosten vriest het nog. En in het zuidwesten valt er wat regen. Later overal droog met steeds meer zon. En het wordt ongeveer 6 graden. De man van dienst bij de ANWB deze ochtend is Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen. Morgen. Ja, heb je al wat? Uh, ja, in Noord-Holland zijn er weer problemen met de spitsstroken. Op de A7 horen richting Zaandam tussen afrit A van Horen en afrit Weider staat 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging Door technische problemen is de spitsstrook daar dicht. En op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen knopend Beverwijk. van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 Olympische winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de donker olympic. Olympisch nieuws met geo Lippens. We piekten vroeg en hevig tijdens deze winterspelen... dus is het gelijk ook even wennen als we teleurstellingen moeten verwerken. Gisteren het missen van schaatsmedailles op de 500 meter bij de mannen. Geo Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat er iets gebeuren vandaag dat de dag van gisteren zal doen vergeten? Ja, ja, ja, gaat er iets gebeuren. Kijk, uh, het, het, het kan misschien wat beter worden. Maar weet je, als het om medailles gaat... dan, uh, dan moet ik iedereen helaas teleurstellen. Want uh, hier in de Olympic Oval blijft het rustig. Er wordt vandaag niet geschatst in wedstrijdverband. Ja, en bij de buren, uh, bij het shorttrack... komen de Nederlanders alleen maar in actie in de heats. De vrouwen rijden daar de 1000 meter. De mannen de 500 meter. Maar ja, daar blijft het bij, bij die series. Er worden op die afstanden geen finales gereden vandaag. Dus uh, geen kans op medailles. Ja. Um, ik dacht dat er toch wel een finale op het Stond. Ja, ja, die staat er wel. Maar het is eigenlijk een beetje een pijnlijk verhaal. Hè? We krijgen de finale van de relay, de achtervolging oh, uh, yeah. bij uh, de vrouwen. Uh, dat is een onderdeel waarvan we op weg naar deze winterspelen veel hadden verwacht. Maar ja, helaas hebben die vrouwen zich niet geplaatst voor de finale. Net als de mannen trouwens. Dus daarom krijgen we die Nederlandse relayploeg alleen maar een actie in de B-finale. En ook daar gaat het dus niet om de ja. prijzen. Ze zullen het voor de eer moeten doen. Over dat short trekken. Um, we kijken natuurlijk allemaal naar Shinky. Shinky Knecht. Van wie we veel verwachten op de 500 meter. En ik had het er al eventjes over. Er is wat aan de hand bij Shinky. Of beter gezegd aan de voeten. Ja. ja, ja. Inderdaad. <laughs> nou weet je. Het, het moet nu ook allemaal gaan gebeuren voor Shinky. Hè? Dus de nervositeit neemt wel wat toe. Kijk hij heeft natuurlijk al die zilveren medaille op zak. Maar die disqualificatie van afgelopen weekend zit hem ook niet lekker. Dus dan wil hij gewoon echt gaan vlammen op die 500 meter. Zijn laatste individuele kans op goud. Ja en gisteren was hij op de laatste training in alle ja, zenuwachtigheid... Eh, toch een beetje aan het prutsen met zijn schaat. En dan komt natuurlijk de vraag van of er dan iets mis is met zijn materiaal. Ik merk dat ik, uh, ik lichter word en uh, ik merk dat het meteen aan mijn voeten. En dat klinkt wel stom, maar dan worden je schoenen uiteindelijk gewoon te groot... als je heel veel vocht verliest. En uh, ja, dus uh, ik moest even hier en daar... Uh... De schoen een beetje opvullen, zodat hij minder, minder om mijn enkels strikt. Maar dat doe ik wel veel vaker. En de ene keer gebruik ik het wel, een andere keer gebruik ik het niet. En nu heb ik het er even weer gedaan. Het voelde eigenlijk... Nou ja, ik ging eraf, Ik deed een tempo rondje op kop en het voelde eigenlijk meteen goed. Nog nooit gehoord, Gio? Of nee, gebeurt dat bij dus het schaatsen ook wel eens? Nou ja, Shinki zegt zelf dus dat hij het wel vaker doet. En, ja. en ik moet je eerlijk zeggen, het verbaast me. Want waarom zou je hier veel vocht verliezen? Ik bedoel, ik neem aan dat ze fatsoenlijk bijdrinken. Dat de verzorging toch heel erg goed is. En, en, en dan lijkt het me toch zo dat je niet echt veel vocht hoeft te verliezen. Maar goed, blijkbaar gebeurt het. En uh, dus ja, dat was alles wat er aan de hand, of zoals jij dat zo mooi zei, aan de voeten is. Ja, ja. Maar de, de, bij, dat moeten mensen natuurlijk wel weten voor mensen die dat niet weten. Dat, het is, dat past zeer nauw, hè? want het ja. is bijna een soort tweede huid: hè? Die, die, die, die, die schaatsen. Want het is Ja, die, met die schoenen die zitten echt super strak om, ja. om de voeten. Dat is ook met, is met, de, met de lange baan schaatsers. Dat wordt er bijna ingegoten, zeg maar. En, en, en ja, iedere millimeter speling, dat voel je natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat ja, zo'n zo, zo topper als Schinkie, maar ook iedereen die natuurlijk zo'n onderdeel afwerkt... die wil dat materiaal gewoon perfect op orde hebben. En dan mag er ook niet de geringste speling zitten. Dat is het uh, short track, uh, Shinky dus. En zijn uh, slinkende voeten. Uh, welke andere Nederlanders hebben eigenlijk nog buiten het, uh, buiten het schaatsen? Nou, dat is er eigenlijk nog maar eentje. Hè? Want, want oh. we beginnen toch langzaam een beetje door de voorraad heen te raken. Uh, eentje in de een sneeuwsport Michelle Dekker. Uh, he, die komt uit in het snowboarden op de parallel reuzeslalom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 Mooi verhaal. Uh, het verhaal van Michelle Dekker. Uh, en we hoorden dus Edwin Cornelis uh, met haar in gesprek. Gio, uh, de parallel reuzenslalom, Leuk woordje voor Scrabble trouwens. Ik heb even opgezocht. Hoge uh, ja, gaat... woordwaarde. Ja, precies. Je gaat, uh, je gaat naast elkaar naar beneden en dan slalommen. Ja. Dat, is, dat is de gedachte. Inderdaad. Um, uh, dat is, dit is natuurlijk allemaal kijken naar de Nederlanders. Wat, wat gebeurt er op dit moment eigenlijk? Op de Spelen ja, er Ja, nou, er gebeurt nog van alles hoor. Want er wordt natuurlijk overal wel gespot op dit moment. Het ijsdansen bijvoorbeeld. Dat is net afgelopen. Dat was een spannende strijd tussen een Canadees en een Franse. Het Franse koppel Papadakis en Ciceron leek er met het goud vandoor te gaan. Want die twee schaatsen een wereldrecord in de vrije kuur. En toch ging het goud naar Tessa Virtue en Scott Moyer van Canada... Die hadden gisteren al een hele goede korte kuur geschaatst. Ze reden vandaag weer een goede vrije kuur. En daardoor hadden ze net genoeg punten om die Fransen in te halen. Het is trouwens alweer het tweede goud van dat paar op deze Spelen. Want eerder waren ze ook al de beste in de landenwedstrijd. Dan gaan wij nog eventjes naar de rest van de dag kijken. Jullie, je bent al op de helft van de dag natuurlijk in Pyeongchang. Maar het, het spoorboekje, Gio. Ja, eh, om 11 uur de 1000 meter van de vrouwen. Dan hebben we het over Short Track natuurlijk. Acht series, heel veel spektakel. Dat begint dus inderdaad om 11 uur. Drie Nederlandse vrouwen. Susanne Schulting, Lara van Ruiven en Yara van Kerkhoff. En om kwart voor twaalf de series op de 500 meter bij de mannen. Met Jinky dus en zijn schoenen. En ook met Dylan Hogewerf en Daan Breusma. En dan hebben we om zeven minuten voor half één... de B-finale van de relay bij de vrouwen. Met Nederland in de baan dus. Ik zei het al eerder, niet om de medailles... maar puur voor de eer, zullen we ja. maar zeggen. Hey, ik ben heel fijn en heel blij dat je erbij bent. Maar je zit daar nu in die, die, die, die schaatsbaan, die helemaal leeg is. Wat, wat, wat gebeurt daar nu? Is het, uh, voelt dat niet daar een beetje een, onheimisch? Uh, uh, nee, er komt een Poolse schaatser uh, voorbij. Uh, die is aan het... Uh, Poolse schaatsster, moet ik zeggen. Want uh, mevrouw heeft een paardenstaartje. Het is geen Koen voor wij, Maar uh, die komt nu op één been uh, voorbij geschaatst. En dat is echt de enige hier op de baan. Op het middenterrein is wat beweging. Er zijn wat atleten aan het strekken, wat uh, oefeningen aan het uh, doen... Ja, en euh, dan komt er zo meteen weer een trainingssessie. Dus dat nee. gebeurt er hier wel. En natuurlijk onze radio-uitzendingen. Radio Olympia komt hier straks vandaan. Zeker. Vanuit dus een lege schaatshal. En we horen jou weer over een uurtje. Gio, dankjewel voor nu. 16 minuten voor 7. Wij gaan naar het Binnenlands Nieuws. Elisabeth. Onder patiënten van GGZ-instellingen... is het aantal zelfdodingen licht toegenomen. Het aantal suïcides onder cliënten... die in behandeling waren bij een psychiater... stegen in 2016 met 5 naar in totaal 724. De NRC schrijft dat... op basis van cijfers van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Volgens de krant is het vooral opmerkelijk... dat er grote verschillen zijn tussen instellingen. In sommige instellingen was er... een sterke daling van het aantal zelfdodingen, terwijl het in andere juist toenam. Als het aan de jagersvereniging Gelderland ligt... gaan we meer ganzenvlees eten. De vereniging komt met dat plan... omdat jagers de geschoten vogels vaak nergens kwijt kunnen. In het AD zegt re-manager Ger van Hout... dat jagers de afgelopen jaren veel ganzen hebben geschoten... omdat de vogels het gras van boeren opeten. Maar omdat ganzenvlees niet populair is in Nederland... is het lastig om de vogels kwijt te raken. En daarom wil de jagersvereniging dat het vlees wordt verwerkt... in wild gehakt en in wild kroketten.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 door de gemeente verstrekte computer. En in 2006 stapte hij op na een vernietigend rapport... over de Schipholbrand. Restauratoren van het Rijksmuseum en het Louvre... hebben Martin en Oopje flink onder handen genomen. De twee portretten van Rembrandt werden in 2015... gezamenlijk gekocht door Nederland en Frankrijk. De kunstwerken waren bedekt onder een flinke laag vernis en vuil. Maar dankzij de nieuwste technologieën... straalt het paar uit de 17e eeuw weer als nooit Tevoren, schrijft de Telegraaf. En dankzij een nieuwe scantechniek... werd ook nog een verrassende ontdekking gedaan. Op beide portretten schilderde Rembrandt in eerste instantie... een ronde poort of een deuropening. Maar later heeft hij daar een gordijn overheen geschilderd. Dan de files op deze vroege ochtend. Edwin Gerritsen. Ja, Wifried, er zijn veel problemen in Noord-Holland. Daar blijven de spitsstroken dicht door technische problemen. De camera's die de spitsstroken, of de, het verkeer op de spitsstroken in de gaten houden, die doen het niet. Op de A7 Horn richting Saandam staat daardoor tussen Afrit Hoorn en Purmerend. 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Hm. En op de A9 maar richting Amstelveen, tussen Knoppen Beverwijk en Knoppend plein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Mr. Jones, The Counting Crows was dat. En daarvoor uh, hoorden we althans eventjes geleden al Gio Lippens. Um, en Gio zit daar natuurlijk elke ochtend in Pyeongchang, uh, in Gangnung... om precies te zijn. En vragen ook voor Gio uh, kunt u uh, massaal kwijt op hashtag R1JN... of het NWS Radio 1 op Twitter. En u kunt ook een bericht sturen via de Radio 1-app. Doe dat vooral, dan kunnen we dat de komende uren nog aan hem doorgeven. Wellicht op deze, nou ja, toch rustdag in het schaats, hè? Daarmee is het acht minuten voor zeven geworden. En uh, staan we stil bij de vraag wat er moet gebeuren met de muur van Mussert. Die muur staat in Lunteren. Het maakte vroeger onderdeel uit van een NSB-complex... waar uh, leider Anton Mussert nog voor de Tweede Wereldoorlog toespraken hield. De vraag wat er met die muur moet gebeuren is voorgelegd aan studenten in heel Nederland. Zestien ideeën zijn ingeleverd en vanavond wordt de winnaar bekendgemaakt. Contact daarover met Roel During, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit... en een van de juryleden. Meneer During, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, ik heb nog wel eens recentelijke afbeeldingen gezien. Kunt u even omschrijven hoe, hoe die muur uh, er nu uitziet? Ja, die muur is enigszins aan het vervallen. Er groeien hier en daar uh, wat uh, bomen op de muur tussen de bakstenen. Er uh, zijn ook delen van, ja, kleine delen van de muur die zijn ingestort. Mm -hmm. Het valt nog mee, hoor. het is niet altijd dramatisch... Um, het is eigenlijk niet alleen een muur, maar het is, het is veel meer dan een muur. Hè? Het is eigenlijk een heel ontvangsterrein... Ja. waar ze in het verleden wel uh, 25.000 mensen hebben uh, opgevangen. Ja. En um, aan de achterkant heb je huisjes. Een paar huisjes, onder andere een huisje waar Mussert uh, een soort uh, retraite uh, had... als hij uh, moest uh, schrijven. Mm -hmm. En de muur heeft ook een soort van uitlopers waarmee die het ontvangsterrein min of meer omarmt. Ja, want uh, ik begrijp dat er ook een camping is in de buurt uh, nu. Ja, uh, uh, op dit moment staan voor de muur staan allemaal uh, staarkaravans... Ja, en daar uh, wonen arbeidsmigranten, landen daarin. En zouden dat die komt... doorhebben wat, wat voor muur het eigenlijk is? Ik bedoel, herken je het nog als een uh, historisch... Uh, in ieder geval uh, belangrijk uh, gebouw of uh, vesting? Nou, de muur is, ja, de muur is wel echt imposant... Dus uh, hij komt wel echt op je af. Dus uh, de, de, ja, je moet wel een beetje gek zijn als je niet het vermoeden hebt dat daar een heel verhaal aan kleeft. Dus uh, ik, ik denk dat ze dat wel herkennen. Maar ja, ik had ook al tegen die eigenaar een keer gezegd van... Uh, joh, zet die polen een keer aan het werk en haal die begroeiing weer af. Dat scheelt alweer. Hmm, ja. Moest hij wel om lachen. Ja, ja misschien hebben ze ook wel wat beters te doen. Uh, waarom moet die muur behouden blijven volgens u? Um, ja, de, die muur vertegenwoordigt eigenlijk een soort van dilemma... want het is een zwarte bladzij in onze geschiedenis. Mm -hmm. En de vraag is dan ook eigenlijk van wil je die zwarte bladzij laten zien of niet. Um, wij hebben die vraag hebben we opgepakt op verzoek van Stichting Erfgoed Ede. En we hebben gedacht, uh, laten we maar eens kijken wat voor uh, ideeën er zijn... wat je met die muur nog kan in de hedendaagse tijd. Want het is uh, eigenlijk het enige overblijfsel van de NSB, uh, van, de, van de collaboratie... In die zin is het wel een belangrijk object, eh, want het kan het verhaal vertellen van hoe die collaboratie in zijn werk is gegaan. Ja. Eh. Ja, Wat je ik... ziet is dat die studenten eh, daar ook oprecht in geïnteresseerd zijn. Eh. Ja. ja, dus Wat dat, is dat, nou is het... precies gebeurd? dat is wel uh, aan het veranderen. Want uh, vroeger uh, werd die muur letterlijk en figuurlijk eigenlijk weggestopt, en nu komt er meer de bewustwording dat die muur uh, wellicht belangrijk is in de, in de geschiedschrijving. Hmm. Zeker, ja, ja. We leven in een tijd waarin de geschiedenis weer wordt herschreven. En ook op dit punt. En um, ja, uh, we leven ook in een tijd waarin mensen uit Duitsland hier naartoe komen om te kijken: van uh, wat hebben onze grootouders hier eigenlijk allemaal aangericht? Hmm. U heeft studenten gevraagd om met ideeën te komen. Uh, welke voorwaarden hebben ze meegekregen voor hun ideeën? Of mochten ze zomaar van alles verzinnen? Ja, we hebben het zo open mogelijk geformuleerd. En we hebben ons ook niet gericht op een bepaald soort uh, studenten. We hebben alleen gezegd van uh, ja, hou je beperkt tot uh, drie kantjes. Kom met een heel aansprekend concept of kom met een mooi ontwerp of uh, kom met een businessplan. Um, en hou het, uh, hou het zo beknopt mogelijk. Ja. Maar alles is mogelijk. Dus we hebben echt uh, gezegd: sky is the limit. Uh, ik ben wel benieuwd. Ik weet, uh, althans, daar ga ik vanuit dat hij niet kan uh, vertellen wat er gaat, uh, wie er gaat winnen. Want dat uh, wordt nee, dat vanavond is... bekendgemaakt. Maar ja. u kunt wel een klein beetje, uh, wellicht vertellen wat er uh, voor ideeën binnenkwamen die in het oog springen. Ja, um, wat heel leuk is, is dat studenten niet zo bang zijn om uh, wat te veranderen aan, uh, aan de muur. Uh, dus één inzending zei bijvoorbeeld van, uh, nou laten we er wat bakstenen uithalen op hier en daar op plekken, zodat we die robuustheid van die muur doorbreken. Mm. En met die bakstenen kan je dan, uh, die kan je laten bewerken door kinderen en dan kan je daar weer een kunstwerk van laten maken met een kunstenaar die je daar weer, zeg maar, uh, gaat neerzetten, zodat ook de aandacht een beetje wordt afgeleid van de muur. Mm. Uh, er is veel aandacht voor, voor informatie, het verhaal te vertellen... van wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Wat is dat eigenlijk, collaboratie? En hoe is dat dan precies gegaan? En zou dat nu ook dan nog kunnen? Dat is echt de diepte, weg een beetje van het goed-slecht. Ja. Echt de diepte in van, de, wat is er nou echt precies gebeurd? Ja. Want het is natuurlijk ook heel vreemd als je al die foto's ziet... van een beetje feestende mensen die daar uh, bijna zitten te kamperen. Ja. En als je doordenkt van, wat is er nou echt gebeurd? Hè? Dus dat is een heel grote tegenstelling. Ja, bizar contrast. Vanavond wordt dus bekend welke idee van studenten gaat winnen... Uh, wat betreft de toekomst van de muur van Mussert in Luntre dus. rol During, dank u wel. Zometeen in het NOS Radio 1-journaal gaan we het hebben over de vraag van de Nationale Politiebond. Waar blijft onze versterking? Zij willen extra rechercheurs, 2000 man maar liefst. <totstuken>